Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er problemen bij vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 777X gestaakt... omdat het eerste vliegtuig terugkwam met scheurtjes. De 777X moest jaren geleden al op de markt komen... maar de bouw- en testfase kende veel tegenslagen. Ook andere toestellen van Boeing vertonen de laatste tijd gebreken... Dit jaar verloor een van de vliegtuigen een deur, stoelen in de cockpit schoten soms los... en ook viel er een wiel van een van de vliegtuigen af. Bij een ongeluk met een schip in Congo zijn zeker twintig mensen omgekomen. Het schip, met zo'n 300 passagiers aan boord, was in het donker onderweg op een rivier... en raakte een duwbak die deels was gezonken. Ruim veertig mensen konden uit het water worden gered, maar naar honderden mensen wordt nog gezocht...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 Ze licht lichtgewond en wordt in een lokaal ziekenhuis behandeld. De piloot en een andere passagier, vermoedelijk een Nederlandse man, zijn nog niet gevonden. Hoe het vliegtuigje kon neerstorten is nog niet bekend. De regering van Trinidad en Tobago gaat de afbeelding van de schepen van Columbus van het nationale wapen afhalen. Ze vinden dat een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. De schepen worden vervangen door een afbeelding van de steel drum, het percussie-instrument dat oorspronkelijk uit dat land komt. Het weer: nog een paar buien die naar het oosten wegtrekken. Daarna zijn er opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Komende ochtend in het noorden eerst nog een bui, maar verder droog en veel zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. FEMB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 Is anybody here? EN zo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 voelt in de hart een steek, daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band. Die Loesje. echte leuke band. Oh. Ja, ja. Ja, echt een leuke vrienden Oh, fuck. Oh, yeah. Take your time. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yeah. Yo, situation is oh, we go. Let's kill it cause we're running.